Was geweest om van die katten en planten te horen. Helemaal dronken was. Waarvan? Van die twee borrels, denk ik. Ja, hij was zo dronken dat hij het station voorbij is gereden. Ja? Ja, vond je dat wel lekker? Ging lekker snel? Ik dacht nog, gaat wel lekker. En toen keek ik uit de ramen, toen was ik ineens in Alkmaar. En sindsdien wilde hij elke avond een glaasje port. Ik heb een fles poort in de ijskast. Ik slaap daar heerlijk op. Port in de ijskast? Dat moet dat dan niet? Kort moet op kamertemperatuur. Nou, ik vind het lekker dan zo. Van mijn best. Maar laten we nou de katten gaan eens zien, Ad. Waar zou ik beginnen? Nou, ben je het gaat maar. Hebben jullie de katten in een ren? Je zult niet weten wat je ziet. Dat is nou de studeerkamer van Ad. Gewichtig, hè? Ja, zie je nou niks? Nee? Ja, Ad zijn bureau en zijn boekenkasten. Dan moet je daar eens kijken. Naast zijn bureau. In de vloer. Gat. Gaan daar de katten in? Nee. Ga maar mee. Hier loopt hij onderdoor. En dan gaat hij hier langs. En dan komt hij daaruit. Oh, daar zitten ze. En waar is dat gat nou? Daar. Dan gaan ze daar door? Ja hoor. Reken maar. Wat een leuke katten. Hoeveel hebben jullie er nou? Veertien, hè? Ad? Ja. Veertien. De... Een mythische tuin. Ja hè. Waarom komen jullie hier eigenlijk ook niet wonen? In plaats van in die stinkstad. Nee. Als jullie nou dat huis kopen... dan kunnen we de tuinen met elkaar verbinden. Dat zou toch leuk zijn? Dan maken we er een bos van. Nee, ik, ik hoor in de stad. Nou, dan doe je het voor Nicolien. Nee hoor. Ja, Waarom nou niet? Nee, nee, dat is niks voor mij. En je vindt het zo leuk, zeg je? Ja, die katten vind ik leuk... Nou dan, dan kun je ook zo'n ren maken. Dat helpt jullie wel. Nee, nee, toch maar niet. Ja, zullen we dan een glaasje port gaan drinken? Nou al. Oh, oh, oh. en ze zijn er net. We drinken toch eerst nog een kopje thee zeker. Jij bent ook een mooie. Jij wordt nog alcoholist als je niet oppast. Ja, ik vind het lekker. Een watertachtmarketje, hè? He? Die heeft het moeilijk. Heb je dat knipsel van Van der Meulen nog gelezen? Ja. En wat zeg je ervan? Niets. Niets? Nee. Wat moet ik er nou van zeggen? Maar daar kun je toch zeker wel iets van zeggen. Toen is die man, het is een smeerlap. wat verdachtmaking, hè? Maar wat hij hier schrijft, is een zeer ernstige beschuldiging. Hij verwijt je dat je medewerking verleent aan commerciële uitgaven en serieuze onderzoekers de toegang weigert. Daar zou ik ook bezwaar tegen. Ach, kom, dan lach je toch om. Ik vind bovendien dat hij niet helemaal ongelijk heeft. Zoals de heren het in hun voorwoord formuleren, kan het inderdaad de indruk wekken... dat wij aan het tot stand komen van het werkje onze medewerking hebben verleend. Dat hebben we, ook, we hebben hen toestemming gegeven hier te werken en onze bibliotheek te raadplegen. Dan moeten ze dat zeggen. Zoals het nu geformuleerd is, kan de lezer gemakkelijk tot de conclusie komen... dat wij medeverantwoordelijk zijn, en daar zou ik ook ernstig bezwaar tegen maken. Het kan me niet zo schelen wat de lezer denkt. Het gaat erom wat het departement denkt... Van zo'n opmerking blijft altijd iets hangen, zeker als ze in de krant staat. En vroeg of laat keert zich dat tegen je. Dat zien we dan weer. Je moet het zelf weten, maar ik zou hierop reageren. Op Van der Meulen? Ik denk niet over, Van der Meulen bestaat niet. Doe het dan in ieder geval in een aparte mapje. Dan kun je je later verdedigen als het departement of het hoofdbureau er maar vragen. Ik kan ook wel zonder mapje verdedigen. Je moet het zelf weten. Ik heb je gewaarschuwd. <lacht> Vuile verdacht maken, hè? Zou je niet in ieder geval aan die beide heren kunnen vragen... om die opmerking over de hulp die wij hen gegeven hebben te rectificeren? Ik denk er niet over. Hoe stel je dat voor? Dat boek is al gedrukt. Nou, je zou kunnen voorstellen om er een rectificatie in te leggen. En ons onsterfelijk belachelijk maken. Ik vind dat niet belachelijk om iets te rectificeren. Ik doe dat echt niet. Ik denk er niet over. Vuile verdacht maken, hè? Er staat... De medewerkers van het bureau zijn wij erkentelijk voor hun hulp bij het bronnenonderzoek. Ik weet het. Daarmee kan bij de lezer de indruk worden gewekt dat wij hen behulpzaam zijn geweest bij het bronnenonderzoek. Ja, we hebben hen een stoel en een tafel gegeven en gewezen waar de boeken staan. Maar dan had er moeten staan, de medewerkers van het bureau zijn wij erkentelijk voor hun hulp bij ons bronnenonderzoek. Maar er staat... De medewerkers van het bureau zijn wij erkentelijk voor hun hulp bij het bronnenonderzoek. Ja. Daaruit zou je kunnen afleiden dat wij bronnenonderzoek voor hen hebben gedaan en dat hebben wij niet. Dat zou je eruit kunnen afleiden, maar dan vergis je. En die vergissing wil ik nu juist uitsluiten. Ik vraag niet om een rectificatie. Wat de lezer denkt, dat denkt hij maar het interesseert me niet. Maar kunnen we dan niet in ieder geval een circulaire voor de bezoekers maken... waarin we duidelijk aangeven hoe we bedankt willen worden... Ik zou daar toch wel heel veel prijs op stellen. Ik vind het heel onaangenaam dat op deze manier de indruk wordt gewekt dat ik medeverantwoordelijk ben voor uitgaven waarmee ik niets te maken wil hebben. Al? Ja. Heb je het gevolgd? Ja, ja. Twijfel van? Ik heb er geen behoefte aan. Alt en ik hebben er geen behoefte aan. Dat vind ik heel vervelend. En als iemand nou schrijft dat jij je medewerking hebt verleend... terwijl je hem alleen maar inlichtingen hebt gegeven? Ik geloof niet dat me dat wat ze kunnen schrijven. Dat begrijp ik nou niet. Inlichtingen geven is toch iets anders dan medewerking verlenen? Ik begrijp niet dat jullie dat niet willen inzien. Ik wil het wel inzien, maar ik kan me er niet druk over maken. Nee, dat is dan misschien omdat jij een dikkere huid hebt. Ongetwijfeld. Toen ik geboren werd, zei de dokter al... dat was dokter van de kastelen. Ik weet niet wat er met dat kind is, maar het heeft de huid van een olifant. <laughs> Het was niet mijn bedoeling om je te kwetsen. Dat deed je ook niet. Mensen met het hart van een olifant zijn per de definitie niet te kwetsen. Van op het dag, lager, he? Goedenavond, dames en heren. Sinds vanmiddag één uur onze tijd voert in het Midden-Oosten een zware strijd op twee fronten. Zowel Israël enerzijds als Egypte en Syrië anderzijds beschuldigen elkaar ervan de strijd te zijn begonnen. Volgens Radio Tel Aviv dringen Israëlische strijdkrachten hun tegenstanders terug op de hoofdvlakte van Golan en bij het Suezkanaal. De tweede dag oorlog in het Midden-Oosten heeft een beslissing in de strijd nog niet dichterbij gebracht. Egyptische en Syrische troepen hebben hun posities in de bezette gebieden behouden. De twee Arabische staten zeggen zelfs terreinwinst te hebben geboekt. Israël meldt aan beide fronten de opmars te hebben gestuurd. Legerwoordvoerder Herzog meldt zelfs dat het Egyptische invasieleger in tweeën is gehakt. Had je nog een plan? Uh, ik had gedacht uh, naar mijn vader te gaan. En Nee. Dan weer die rechtse praatjes over Israël aanhoren zeker. Ja. En net nou die oorlog daar geweest is. Kun je niet wat anders verzinnen? En het leek me ook leuk om vandaag langs de autoweg te rijden. Je weet nooit hoe we van die autoloze zondagen er nog komen. Maar daar hoef je toch niet speciaal voor naar je vader? Zijn er nog wel andere autowegen? Naar Flap en toast dan? Moet je dan met alle geweld naar iemand toe? Je kunt toch ook wel gewoon een fietstocht maken? Wel. Nou. Ja, zeg, zo gauw ben ik niet wat anders. Nou, laten we dan maar naar je vader gaan. Als jij zoiets eenmaal in je hoofd hebt, dan ben je toch niet te genieten. Maar ik hoef helemaal niet naar mijn vader. Ik best ergens anders heen. Ik kan alleen niet zo gauw iets anders verzinnen. We gaan naar je vader. Moeten we brood mee? Dat krijgen we daar wel. Ja, als we alweer bijna naar huis gaan zeker. Dan vraag ik er wel om. Maar we blijven toch niet te lang, hè? Nee. wijd, kille, Wat ben je stil? Geniet je wel. Jawel. Ik merk er anders niet veel van. Je zit ook niet te zingen. Ik zing toch niet altijd? Maar meestal wel. Als je in je doen bent, tenminste. Hoor je dat dan? Tuurlijk hoor ik dat. Ik ken je toch? Ik ben rusteloos... Ik zou weer in mijn eentje willen rijden met z'n tweeën. Zonder auto's, maar ook zonder brommers en andere fietsers. En zonder het idee dat dit... ...sensationeel is. Wat denk je aan? Aan het bureau. Kun je dan niet eens een keertje niet aan het bureau denken? Ik zal mijn best doen. Altijd maar dat bureau. Ik krijg er nog wat van. Maar ik denk niet aan bepaalde dingen. Het is meer een algemeen gevoel. Alsof dat minder erg zou zijn. Als je thuis bent, zou het bureau helemaal niet moeten bestaan. Nee. Op het carnaval geen centje pijn. Kun je nog volop in de olie zijn. Word je voor de long geplist. Het Arabier is er weer best. Wat de zorgen naast je weer. Dat benzieden we, zien we, zien we, zie we. mooi. Zo jongen. Dag kind. Wat zijn dat allemaal voor mensen? Vrienden van Kees en Ines. Denk ik. Die hebben altijd vrienden over de vloer. Wat komen die dan doen? Ja, er zal wel een of andere feesten vieren zijn. Of misschien houdt het ook wel verband met die oliecrisis. Zijn jullie komen fietsen? We komen altijd fietsen. Ja, dat is waar, ja. Jullie hebben nog altijd geen auto. Wat ben je aan het lezen? Simonon, Verrekt goed. Als je de gewone Franse omgangstaal wilt leren, dan moet je Simonon lezen. Binnen Frankrijk? Nee, ik niet meer neem. Die tijd heb ik gehad. Maar als ik, zoals jullie, regelmatig naar Frankrijk zou gaan, dan zou ik Simonon lezen. Hé, hey, zijn jullie er ook? En, heb je nog auto's gezien? stuk of twintig. Die deugen natuurlijk niet. Nee, en als je dan bedenkt dat er al 120.000 een ontheffing hebben gevraagd... En weet je wat ze daarmee moeten doen? Dat is toch prachtig dat die nu geregistreerd zijn? Meteen in kampen. Juist, want dat zijn de potentiële NSB'ers. En dan vergassen. Met olie. Wat vinden jullie anders van Israël... Vind je het niet meesterlijk? Betrekkelijk. Het is toch zeker meesterlijk, zoals ze die Arabieren op hun donder hebben gegeven. Dat is toch zo? Dat vind jij toch ook? Als die uh, verdomde veiligheidsraad zich er niet mee bemoeid had... dan zaten ze nu in Cairo en Damascus. <laughs> zijn al die mensen daarom hier? Nee, die zijn hier voor een feest van de muziekschool. Ines vroeg of je even kwam kijken. Waar moet ik naar kijken? Dat weet ik niet. Ze vroeg het. Jullie blijven toch nog wel even... Nog even, we willen in ieder geval wat eten. Waar is ie, hè.